Mag ik van jou van ideofoon de castagnette? Wil jij dan mij van aerofoon de waldhoorn niet beletten? Ik vraag van u van membranofoon de grote trommel. En dan, mm, wie zal ik kiezen? Hem of haar? Van gordofoon de viool? Oh nee, doe mij maar de gitaar.